Zijltje, een, een slootje zo klein, een jochie dat later een zeeman zijn, een klomp met een roep. Van een klomp zelf een scheepje gebouwd Heel mooi want hij was nog maar klein Een zeiltje, een roetje, en een zeeman van hout Een scheepje om trots op te zijn En achter het huis in een heel kleine sloot Daar hield hij zijn scheepje ten doop Een klomp met een zeil Met een roetje en hij de kaptein. Dat jochie dat later, in Zeeman En later ging hij als matroos echt naar zee. Want varen vond hij steeds nog mooi. De klomp met het zeiltje nam hij met zich mee, en stond elke reis in zijn koop. Na jaren werd hij kapitein van een schuit, wat hij vroeg droomde, kwam uit. Een klomp met een zeiltje, een sloot. Thank <laughs> you.